10 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Delen van de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch zitten nog zeker een week zonder stroom, na de aardbeving van deze week. Vooral in het oosten van de stad is de schade aan de elektriciteitskabels groot. Het dodental staat op 71, maar volgens de minister van Rampenbestrijding zal dat aantal nog oplopen. Er is een onbekend aantal vermisten. Staatssecretaris Bleker van Natuur wil vier van de 166 gebieden die onder Natura 2000 vallen, schrappen. De vier kleine gebieden hoeven volgens hem niet beschermd te worden omdat ze geen grote natuurwaarde hebben. Bedrijven in de buurt van gebieden die onder de Europese afspraken van Natura 2000 vallen moeten aan extra strenge regels voldoen. En van die enorme vergunninglast voor ondernemers wil Bleker af. Andere kleine natuurgebieden willen juist samenvoegen omdat dat efficiënter is. En hij zet een streep door de plannen om twee polders in Zuid-Holland onder water te zetten. De Duitse minister van Defensie Gutenberg is nu ook officieel zijn dokterstitel kwijt. De promotiecommissie van de Universiteit van Bayreuth heeft hem afgenomen. Gutenberg kwam de afgelopen dagen in opspraak toen bekend werd dat hij plagiaat had gepleegd bij het opstellen van zijn dissertatie in 2007. De CDU-minister had zelf al aangeboden om zijn dokterstitel terug te geven. De KNVB doet onderzoek naar mogelijke fraude bij de voetbalclub NAC. De eredivisieclub uit Breda heeft de zaak zelf aangekaart bij de bond... na een interne controle van de boekhouding van twee seizoenen geleden. Volgens NAC is toen een kleine vijfton ten onrechte op de balans opgenomen. De mogelijke fraude wordt ook onderzocht door de club zelf... die vorig jaar een miljoenenverlies leed. Vanwege wanbeleid legde de KNVB NAC dit seizoen één punt aftrek op. Het weer in het westen van het land regent het. In het oosten valt sneeuw en het kan lokaal glad zijn. Vannacht gaat het geleidelijk overal regenen. Morgen wordt het in de loop van de middag droog... en het wordt dan 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zelf beleggen is wel leuk, maar het kost me te veel tijd. Daarom zoek ik nu een vermogensbeheerder... die net zo serieus met mijn geld omgaat als ik. Maar bij de k bank maken ze pas tijd voor me... als ik meer dan een ton inleg.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 Wat denkt u van vier dagen wandelen in Zuid-Limburg over eeuwenoude pelgrimsroutes? De Pelgrimstocht, een spirituele vierdaagse en een sponsorvierdaagse voor Vaste Actie Cordaid. Wandelen, bezinnen, ontmoeten en helpen van 7 tot en met 10 april. Kijk op pelgrimstocht.nl. Bruinseilvloeren, de grondleggers van parket. Kijk op bruinseilvloeren.nl. Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, de achtste finales van de Champions League zijn uitgesmeerd over vier dagen. Dat betekent dus dat er vandaag opnieuw twee wedstrijden worden gespeeld. Eén daarvan is een herhaling van de finale van vorig jaar. Internationale speelt in Milaan tegen Bayern München, Roland van der Geer. Maar het is leuker dan die finale van vorig jaar. 61 minuten inmiddels gespeeld, het is een boeiend voetbalgevecht. Maar het is nog altijd 0-0. Padset nummer 2 wordt in Frankrijk gespeeld. Olympique Marseille tegen Manchester United. Frank Wilaard. Dik uur onderweg. Het is nog 0-0. En het codewoord is Oer Oerzaai. Ja, ook het Nederlands voetbal komt aan bod. Alleen gaat het dan over de financiële problemen. U hoorde het net al in het nieuws, NAC Breda. Heeft opnieuw een grote financiële tegenvallen te verwerken gekregen. De liquiditeitspositie is zelfs zorgelijk te noemen. Ik praat daar later over met Ed Busselaar... die nota bene uh, moet gaan beginnen, 1 maart, als algemeen directeur daar. En Geld speelt trouwens ook een rol in het vrouwenvoetbal. AZ en Willem II stoppen er volgend jaar mee. En wat is dan de reactie van degene die aan de basis stond... van het vrouwenvoetbal bij AZ? Nou, mijn eerste reactie is natuurlijk uh, ontzettend uh, verdrietig. En uh, mijn tweede eigenlijk ook. Dat was Marleen Molenaar. Ze komt later uitgebreid aan het woord... in een reportage over het vrouwenvoetbal in Nederland. En dan dat boeiende spektakel. Inter Bayern München, Ronald. Na 62 minuten is het nog altijd 0-0 in het uh, Giuseppe Meazza-stadion. En geen van de 80.000 toeschouwers zal spijt hebben gehad... dat het veel geld heeft betaald voor het kaartje... voor de reprise van de uh, Champions League-finale... Van 22 mei van het vorige jaar. Toen won Inter met 2-0. Eigenlijk is het beeld wel hetzelfde. Bayern München deelt de laak en zuid. En Inter reageert vooral. Maar Inter is heel gevaarlijk geweest. Met name via Eto'o. Maar steeds vindt het die jonge doelman Thomas Kraft op zijn weg. En uh, Bayern München veel balbezit. Misschien in de eerste helft iets minder gevaarlijk. Maar in de tweede helft doet het gewoon mee. Ook qua kansen. De beste misschien wel net voor Arjen Robben. Goede actie. Komend van links. In combinatie met Thomas Müller. Dan wordt hij wat naar de rechterkant gedreven. Maar schiet hij uiteindelijk nog wel op de paal. En we hebben een kopbal gezien van Müller van dichtbij op aangegeven van Arjen Robben. En van Wesley Sneijder, ook hij nadrukkelijk in het spel betrokken natuurlijk. Maar een gele kaart gekregen vanwege mekkeren. Balbezit voor Bayern München aan de linkerkant. Het is eventjes zoeken voor Badstuber die daar is gaan spelen. Centraal is begonnen, maar door het snelle vertrek van Panjic vanwege een blessure en dan entree van Breno speelt Badstuber nu linksachter. Schweinsteiger kan misschien schieten van een meter of twintig in de handen van Julio Cesar. Veel schoten op goal en steeds toch in de handen van de keepers of schoten worden geblokt. En wie valt daar in aanvallend opzicht bij Inter mee op? Dat is natuurlijk Eto'o. De man is ijzer, ijzersterk, scoorde al zeven keer dit seizoen. In de Champions League. En het is aan Thomas Kraft te danken. Die daar toch maar mooi staat in het elftal van Bayern München. Dat het nog 0-0 is. Nu een snelle uitbraak van Inter met Eto'o. Net buiten het strassopgebied. Gaat van links naar de as. Zoekt de ruimte om te schieten. Vindt hij niet. Dan maar de combinatie met Schneider En dan zit net Breno ertussen. Dat gebeurt allemaal op de rand van het strassopgebied. Maar uiteindelijk kan Bayern München er dan uitkomen. En het spel vliegt werkelijk op en neer. Want Schweinsteiger zoekt dan naar Robben. In dit geval is er sprake van een wat mindere paas. En gaat de bal aan de vleugelaanvaller van Bayern München Voorbij. Net dus nadat Bayern München even al staandeweg kon fungeren bij die combinatie tussen Snijder en Eto'o. Het is spannend. Wie gaat deze wedstrijd winnen? Het is werkelijk niet te zeggen. Het is wel vallend, natuurlijk, dat de man die de finale besliste, Milito, twee doelpunten maakte hij in Madrid, dat hij er niet bij is. Dus geblesseerd, langdurig geblesseerd. En zal dus geen rol van betekenis spelen in deze wedstrijd. Overtreding gemaakt op Snijder. Niet gezien door de Hongaarse scheidsrechter Kassai, ingooi gewoon voor Bayern München. 64 minuten bezig, boeiend is het echt 0-0. Ja, je zult maar veel geld hebben betaald voor een kaartje voor Olympique Marseille tegen Manchester United Frank. Dan hoop ik dat de worst in de buurt ergens lekker is en dat het niet zo al te duur is, want dan heb je in ieder geval nog iets aan deze wedstrijd. 66 minuten onderweg, 0-0 Olympique Marseille heeft in de tweede helft. In ieder geval besloten dat het toch nog een serieuze poging gaat doen... een doelpunt te maken in deze wedstrijd te winnen. En dus meer balbezit. Ook een echte kans al gehad na een uur voetballen. Het was uh, André Ayou die vanaf de linkerkant schoot. Dat deed hij niet al te nauwkeurig. En dat zorgde er dan weer voor dat Brandao, de centrale aanvaller bij Marseille... dat hij bepaald niet scherp stond op de mogelijkheid die hij kreeg. Hij zag de bal een meter voor zich langs gaan En keek ernaar alsof hij uh, dacht van... Oh, nu moet ik hiervoor wakker worden en echt mijn been uitsteken? Als hij dat had gedaan of was het een doelpunt geweest? Want het was van alles behalve buitenspel. Hij deed het niet en dus is het nog altijd 0-0. Met nu even balbezit voor Manchester United. Nani niet bereikt en dan mogen de Fransen gaan gooien. Halverwege de eigen helft. De kans is groot dat Gabriel Heinze, de generaal uh, aan de kant van Marseille... dat die dat zelf gaat doen. En uh, uh, hij gaat zoeken naar een medestander. En die zal hij ongetwijfeld vinden in de buurt van of Misschien nog wel daarachter bij uh, Lucio González. Uh, ook Argentijn, net als uh, Heijnsen natuurlijk. Maar uh, die bal wordt onmiddellijk ingeleverd. En dan kan Manchester er weer uitkomen. De aanvallers bij Manchester nog niet gezien in deze wedstrijd. Berbatov onzichtbaar. Rooney, één lange bal van grote afstand. Zonder al te veel problemen door Mandanda opgeraapt. De doelman van de Fransen. Dan kan Marseille er weer uitkomen. Over de rechterkant. Weer Brandau gezocht. Schiet er maar eens uit de moeilijke hoek. Nou nee, ja, kiest voor de voorzet. En die komt er uiteindelijk niet aan, omdat Evra er goed tussen zit. En dan kan Manchester er weer uitkomen. Deze wedstrijd is niet de moeite waard. Maar heel zuinigjes Olympiek Marseille probeert er nog iets van te maken. Noem maar. Cloudbusting van Kate Bush. Inter tegen Bayern, Ronald. Nog altijd 0-0. Eigenlijk een klein wonder na 70 minuten. En veel balbezit voor Bayern München. Nu ook weer via Gustavo. Steekt de midlijn over door de as van het veld. Nog altijd Gustavo. Halverwege de helft van Inter aan de linkerkant houdt hij dan in. En speelt hij de bal terug naar Ribéry. Zo heeft Bayern wel balbezit, maar is het eigenlijk niet veel opgeschoten. Swijnsteiger gaat dan openen naar de rechterkant. Naar Philip Lahm. Lahm met de aanname. Het zoeken, natuurlijk. Het puzzelen, het breien. Want het is een hechte defensie van Inter. Inter speelt hier reactievoetbal. Gomez gevonden in de spits. Bal weer even naar de linkerkant. Naar Ribéry. En zo laat Bayern de bal rondgaan op de helft van Inter. Zonder dat het natuurlijk heel gevaarlijk wordt. Er zal iets moeten gebeuren. Arjen Robben dan maar aangespeeld. Dreigend richting Kivu. Kan die richting de achterlijn? Robben? Nee, houdt even in. Weer terug naar Laam. Halverwege de helft van Inter. Rechterkant. Dan Laam diep gegaan. Thomas Müller gevonden. Müller dan met een voorzet. Die aan Gomez en Ribéry voorbij gaat in het Strasumgebied. En uiteindelijk aan de rechterkant van Inter kan worden opgevangen door Kom. Grote kansen natuurlijk in deze wedstrijd. Fout van Zwijnsteiger, het schot van ETO, redding van Kraft en een kans voor Cambiasso in de rebound. Maar die bal ging over de goal en we hebben Arjen Robbe over schieten. schiet. Oh, nu een foutje op het middenveld van Inter waar Motta de bal zomaar naar Robbe speelt. Robbe vanaf de rechterkant vindt Thomas Müller. Müller moet dan dat balletje bij Ribéry zien te krijgen vanaf de rechterkant van het strafschopgebied. Dat lukt dan uiteindelijk niet. En als Bayern de bal dan weer oppakt, dan wordt er door Inter gewezen naar een speler van Inter die op de grond ligt, Andrea Ranocchia. De 23-jarige centrale verdediger die in de winterstop overkwam van Genua en nu dus even geblesseerd is geraakt. Even adem dus voor Inter dat in deze fase wel erg onder druk staat. ...van Bayern München. We hebben een combinatie gezien tussen Müller en Gomez. Gomez uiteindelijk voor doelman Julio César... ...maar hij kon net zijn voet niet tegen de bal krijgen... ...en César kon die bal dus oprapen. Robben heeft nog overgeschoten... ...en een actie van Ribéry op aangeven ...van Gustavo in het strafschopgebied. Ribéry richting de achterlijn. Uiteindelijk een harde ingreep van Lucio. De Braziliaanse centrale verdediger... ...die na een maandje rust vanwege een blessure... ...vanavond dus weer centraal achterin speelt... ...bij de Italiaanse kampioen. En dat vooral doet... Met zwaaiende armen en Müller heeft daar de scheidsrechter al een paar keer op gewezen, Omdat hij al drie keer op de neus is geraakt. Het duurt even voordat Ranocchia opgelapt is. 0-0 dus nog altijd de stand bij het boeiende voetbalgevecht tussen Inter en Bayern na 72 minuten. Sport, kort. De wielrenner Oscar Freire heeft de vierde etappe van de Rue Sol gewonnen. De Rabo-renner bleef in de 174 kilometer lange rit van La Guardia de la Guin, la zo heet het. naar Córdoba, de Fransman Jimmy Angoulvan voor. Uitor Galdos uit Spanje eindigde als derde. Landgenoot uh, Irizar blijft leider in het uh, Spaanse rittenkoers. En uh, Damien Keip Cunego heeft de tweede etappe van de ronde van Sardinië op zijn naam geschreven. De Italiaan was in de sprint bergop net wat sneller dan de Colombiaan José Rodolfo Serpa Pérez. En zijn landgenoot Emanuele Celia. Door zijn zegen is Kunego de nieuwe leider in het klassement. Roger Federer en Novak Djokovic hebben de kwartfinale van de tennistor in Dubai bereikt. De als eerste geplaatste Federer, Schoof en Marcel Granollers in twee sets aan de kant. Djokovic, titelverdediger in Dubai, won in drie sets van Feliciano Lopez. De Nederlandse judoka's worden geteisterd door blessures. Guillaume Elmond is uh, tenminste zes weken uitgeschakeld. De judoka raakt de afgelopen wekeinde in Düsseldorf geblesseerd... door een armoverstrekking. Ook Elisabeth Williboortse uh, komt uh, voorlopig niet in actie. Ze heeft haar buitenste band in haar rechterenkel afgescheurd... en moet drie weken rust houden. Carola Uudenhoed is voor drie maanden uitgeschakeld. De elleboogblessure die ze onlangs in Parijs opliep... blijkt ernstiger dan gedacht. En Juri van Rooij heeft in Oostenrijk de Nederlandse titel op de Reuzenslalom met succes verdedigd. Maarten Meijers eindigde als tweede. En bij de vrouwen ging de zege op de Reuzenslalom naar Mandy Dirkzwager. Roland van der Geer bij Inter Bayern. De nieuwe acteur: 0-0 na 74 minuten. Houssin Karsha is er ingekomen, de Marokkaanse international, voor de geblesseerd geraakte Ranokia. De ene nieuweling van Genua voor de ander dus. Deze Ran uh, Ranocchia aan, ja, bij een actie gebaseerd geraakt. Beetje onduidelijk geraakt door Thomas Muller, Maar het was uh, hij zelf die uiteindelijk de overtreding maakte. Hij er dus uit en die kart er dus in. En dat is die Marokkaanse aanvoerder die Chatli geen hand wil geven omdat hij voor België gekozen heeft. Bent u helemaal bijgepraat als Swijnsteiger weer aanvallend is namens Bayern München. De bal geeft iets aan de linkerkant. Ribberie legt die bal bij de tweede paal. Daar komt Muller. daar komt ook Gomez. En Gomez komt in botsing met Julio César en beide blijven liggen. En dus ligt het spel weer stil. De keeper van Inter voelt aan de borst. Daar, en dat is toch echt een brok graniet, die Mario Gomez. Kwam daar met die spits van Bayern München in aanraking. Müller zegt nu, Gomez sta maar op, maar Gomez blijft toch even liggen. Die paas van Ribéry komt dus in de richting van de tweede paal. Beiden komen naar de bal. Er zit ook nog een ja, kivu, zit er half tussen. César kan die bal wel wegboksen, maar kan uiteindelijk niet voorkomen dat de twee dus in aanraking met elkaar komen. Eventjes dus een blessurebehandeling bij Inter Bayern. Met nog een kwartier te spelen, 0-0 stand. Wel, allebei de wedstrijden zit je te wachten op een goal. Bij Inter Bayern denk je dat hij valt. En bij Olympique tegen, tegen Manchester United hoop je dat hij valt, of niet Frank? Ja, het is niet uitgesloten in ieder geval. Nog een kwartier te spelen, inderdaad nog 0-0. En Olympique wil er nog wat van maken in eigen stadion. Met nu uh, balbezit voor Manchester United. Ingeleverd achterin bij uh, Olympique. Maar Berbatov pikt dan weer op voor uh, de Engelse. Berbatov in deze wedstrijd in de punt van de avond nog onzichtbaar. Dus gaat hij nu even de bal ophalen op het middenveld. Paul Scholes nu even breed leggen. En zoeken naar de vrije man. Hij zoekt dat op via Carrick. Carrick en even terug naar Scholes. Scholes dan terug naar achteren. Daar worden de Engelsen toch naartoe gedrongen. Omdat de Fransen proberen van de goal af te verdedigen. En dus moet Manchester United achterin de bal eventjes rondspelen. Via de aanvoerder natuurlijk Fidic. Die heeft nog wel eens een aardige lange paas in de benen. Maar laat het nu over aan Scholes. Scholes ingevallen. Begon op de bank. En nu onmiddellijk de leidende rol. Op het middenveld natuurlijk op zich genomen. Routinier bij Manchester United. Eén geworden met Manchester United ook door de jaren heen opnieuw in balbezit gebracht. En de Fransen laten hem opvallend genoeg helemaal met rust. Evra mee opgekomen eh, richting het middenveld. En dan over de linkerkant gezocht via Berbatov. Die springt even omhoog. Laat de bal via zijn tegenstander over de zijlijn komen. En dan kan Manchester United gaan gooien. Zo is Olympique een tijdje de baas geweest in de tweede helft. Maar heeft Manchester United nu eventjes het balbezit. Nani dan, Evra... Naast elkaar, Evra weer naar Nani, Nani. Tot nu toe, als hij een actie maakte, gleed hij steeds uit. De bal naar Skol's, die wil dan een combinatie aangaan, loopt ook door. Maar krijgt de bal van Berbatov niet terug en dan is het buitenspel. Uit een volledig onschuldig moment staan ze voorin bij, bij, bij uh, Manchester United te slapen. En dat is dan Rooney die dat uiteindelijk gaat doen. En dan leveren ze de bal zomaar weer in bij de Fransen. Het wordt ietsje leuker, met een nadruk op ietsje. Inter Bayern en Ronald. En weer een blessure nu voor Maikon. Omdat hij in eerste instantie Gustavo het doorspelen belet. En dan een tikje krijgt van Schweinsteiger. Maar Maikon staat weer. Het is 0-0 met nog 13 minuten te spelen. Balbezit voor Bayern München. Vrij trap genomen door Gustavo. Vervolgens Schweinsteiger aangespeeld. En dan naar Badstuber die net van Vergaal te horen heeft gekregen. Dat hij gewoon mee moet gaan in de aanval. Als ze linksachter terug weer naar Schweinsteiger. En openen naar de rechterkant. Meter over de middenlijn. Daar is Blaam. Cambiasso komt dan even dreigen. Ook Snijder zorgt ervoor dat Laam eigenlijk opgesloten staat. En geen kant op kan. Ja, het kan naar Arjen Robben. Maar Robben kan vervolgens alleen maar terug. Er wordt nu snel druk gezet door Inter. Inter dat Bayern gewoon van eigen helft weg wil hebben. Bad Stuber komt nou eindelijk eens een keer mee. Op het moment dat hij Ribéry aanspeelt, dan is hij mee. Verliest Ribéry de bal. Dat is nog niet zo heel vaak gebeurd vanavond. Nu wel. Lucio heeft hem. Lucio drijft aan de rechterkant. Wat door, gaat richting de middenlijn. Ja, en wordt hij op zijn beurt door Schweinsteiger met handen en voeten tegengehouden. Datgene wat Lucio eigenlijk al de hele avond doet. Daar heeft hij nu commentaar op richting de scheidsrechter. Als Schweinsteiger eigenlijk hetzelfde doet. Nou, het is uh, oog om oog, tand om tand. Geen gele kaart. Wel een vrije trap voor Inter. Zo rond de middenlijn aan Inter's rechterkant. En dat is iets wat de ploeg van Leonardo wel graag heeft. De nummer 3 van Italië. Vorig jaar kampioen, maar nu een beetje worstelend eigenlijk. Leonardo gekomen in de winterstop. En daarna is het, alsof voor van Benitez kwam hij, een stuk beter gegaan met Inter. Net zoals het met Bayern een stuk beter gaat. Eh, nadat Ribéry en Robben. weer onderdeel uitmaakten van het elftal van, eh, van Gaal. Twee op en top fitte teams dus. op dit moment tegenover elkaar. Nog altijd 0-0. Als er nu bal bezit is voor eh, Inter. via die invaller Karsha. Alleen die de eh, bal aan de rechterkant. iets te diep op ETO. waardoor eh, er een uh, uitgestoken been van een Bayern speler tussen kan zitten. En deze uitbraak van Inter even ongedaan gemaakt is eh, op deze manier. De Marokkaanse middenvelder speelde dus ook op het middenveld. Stanetti die daar stond, de oude Argentijn speelde. Nu linksachter. En Kivu centraal bij Inter. Na dus het uitvallen van Ranocchia. Bayern München met een lange bal. Het zoeken naar Ribéry. Het zoeken naar Gomez. Maar die worden niet gevonden. Lucio in de middencirkel. Kivu dan balletje in de as van het veld. Naar Wesley Stijder. En die krijgt dan een tik van achteren. En dan gaat de scheidsrechter Kassai ongetwijfeld op zoek naar de dader. Met een kaart in de hand. Nee, dat doet hij niet. Zeg. Hij geeft alleen maar een vrije trap aan Inter, Terwijl er toch wel degelijk een tikje van achteren van Gustavo was het op de enkels van Sneijder werd uitgedeeld. De vrije trap komt er dus voor Inter. Zo meteen als Wesley Sneijder weer staat. Want de kleine man uit Utrecht die goed is in de vrije trappen maar gebewaakt wordt de hele avond door Gustavo. Die uh, Sneijder heeft even pijn aan de enkel. Hij staat weer, heeft de vrije trap genomen en Inter heeft via Maicon balbezit... Aan de rechterkant, het spelen naar Kivu, dan Snyder. Eto'o, randstras op gebied van Bayern. Het is daar nu vol, Gustavo steekt een been uit, dan Snyder. gevonden, nee het is Karga die gevonden is. Aan de rechterkant door Eto'o en die schiet dan weer op de vuistjes van Kraft. En zo heeft Inter toch ook weer zijn mogelijkheid gehad op het moment dat Bayern even in de verdediging is gedrongen. Nu is er ruimte, veel spelers van Inter voor de bal. Robben speelt in de as van het veld, maar Schweinsteiger bij het strafsloopgebied van Inter. Nu Ribery, wat gaat hij doen? Gaat de bal met gevoel leggen bij de tweede paal? Maar daar staat helemaal niemand. Ja, daar staat Müller. Die krijgt die bal nu, maar daar heeft eerst er nog tussen gezeten. Aan de rechterkant, Laam is daar ook. Rechterpunt strafsloopgebied Bayern München met de Laam, met nu Robben. Kijken naar binnen komen, proberen te schieten. Daar komt Robben. Nee, durft het schot niet aan. Speelt hem naar. Zwijnsteiger in de as van het veld, maar wel weer verder naar achter. Dan Zwijnsteiger, open op Laam, de aanvoerder na het vertrek van Van Bommel. En de rechtsachter, komt naar binnen, Laam nog altijd. Wat doet hij met zijn linkerbeen? Ja, hij schiet, maar het schot wordt geblokt. Door de uitkomende Christian Kivu. Maar de bal is weer voor Bayern München. Dat nu druk zet op Inter. Met Arjen Robbe gaat het van 20 meter proberen. Maar Arjen Robbe schiet de bal uiteindelijk over de goal van Julio Cesar. Komt er nou nog een goal in dit boeiend voetbalspektakel? Na 81 minuten zijn beide ploegen er niet in geslaagd om de bal in het net te krijgen. Het is dus nog 0-0. On reconnaît cette patience, cette forme d'intelligence qui nous balance la route à prendre. On connaît bien les pratiques, la projection élastique, tout comme un coma idyllique. On reconnaît ces tourmentes qui réclament un certain silence quand elles aimeraient que l'on se rende. On connaît bien la manière on se fout du reste même si un jour on Ne calcule plus la abondance il suffit juste d'un mot d'un geste et hasard s'occupera du reste de la folie des grands peut-être qu'est-ce que j'aime ça est-ce que tu aimes ça qu'est-ce que j'aime ça est-ce que tu qu'est-ce que j'aime ça est-ce que tu qu'est-ce que j'aime ça, que ça, Qu que ça je parie juste sur la chance l'excuse de faute t'as pas de chance Calcule plus les remontrances Il suffit juste d'un mot d'un geste Et hasard s'occupera du reste J'ai la folie des grands peut-être Est-ce que j'aime ça Qu'est-ce que j'aime ça Qu'est-ce que j'aime ça Qu'est-ce que j'aime ça Est-ce que t'aimes ça Est-ce que t'aimes ça Est-ce que t'aimes ça Suarez en Keske Jemsa-Ronalds bij Inter-Bayern. Blijf je zeggen steeds op de grond. 84 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Inter-Bayern. Een vrije trap die Inter mag gaan nemen. En dan kijken we natuurlijk allemaal naar Wesley Snijder. Hij, de man van de perfecte trap. En misschien gaat hij dan wel zo kort voor tijd de beslissing brengen in deze wedstrijd. Die bal ligt... Een meter of 30 van de goal, iets aan de linkerkant, maar als iemand het kan, dan is het Wesley Sneijder wel. Hij gaat het ook doen, in één keer op goal, en die bal gaat er maar net overheen. Kan het idee dat hij nog werd aangeraakt onderweg, en dat idee heeft de scheidsrechter ook. En dus uh, nog een corner voor Inter. Dat schot is hard, maar via de muur van Bayern. Daar staat iemand die de bal nog met het hoofd toucheert. En dat heeft Cambiasso gezien. En die maakt de scheidsrechter daar ook maar even voor de zekerheid op attent. Die corner gaat Wesley Sneijder natuurlijk ook nemen. Vanaf de rechterkant. Duwen en trekken in het strafschopgebied van Bayern München. Daar komt die bal bij de tweede bal. En daar is weer kracht op een kopbal van dichtbij. En wie was dan de man die daar kopte? Dat was centrale verdediger Lucio. Of was het uh, iemand anders? Nou ja goed, het was vol daar in dat strafschopgebied. Die kopbal van dichtbij was in elk geval afgevuurd door Thiago Motta. En hij... Ja, dacht eigenlijk die goal al gemaakt te hebben. Maar toen was daar die kracht die een geweldige wedstrijd speelt. Die met zijn knuisjes die bal er toch weer uitduwde En zo blijft het dus 0-0 met nog 5 minuten te spelen. Hij kreeg de kans na de winterstop deze kracht. Iedereen bij Bayern zei, Van Gaal je bent gek. Hoe kun je nou zo'n jonge doelman nadat we Rensing al af hebben zien gaan. Gewoon maar de kans geven bij, uh, bij Bayern München. We gaan Neuer halen. Nee, zei Van Gaal. Ik wil deze keeper. En vandaag bewijst Thomas Kraft waarom hij het uh, vertrouwen heeft gekregen van uh, Louis Van Gaal. Goed, Maikon mag nog ingooien namens uh, Inter. Bij de achterlijn nu Maikon met een voorzet. Ribéry moet mee verdedigen en dan kan de corner niet voorkomen worden. Door Timo Sjoek, de centrale verdediger. En komt er dus uh, weer een corner aan voor Inter. Die, best, die snijder zal nemen. Kort nu met Kambi. Ja, zo. Maikon dan. Maikon richting de achterlijn is één man kwijt. Dat is Ribéry. Maar Ribéry maakt de overtreding. En dus blijft de bal daar zo'n beetje bij de achterlijn. Bij de cornervlag van uh, Bayern München liggen. Voor een vrijtrap trap van Wesley Sneijder. Weer gaat iedereen mee. Thiago Motta die net dus kopte. Is er Kivu is er. En ja, iedereen is er. Maikon, Eto'o, duwen en trekken is weer begonnen. Zwijnsteiger staat daar te gillen. Ja, iedereen staat daar te gillen. Het is net een scrum bij het rugby daar in het schafstopgebied van uh, Bayern München. Bestie Sneijder moet die vrije trap uh, gaan nemen. Kijkt eens even, maar het mag nog niet van de scheidsrechter, Omdat hij eerst even een paar woorden wil wisselen met een aantal mensen die in dat schafstopgebied zich schuldig hebben gemaakt aan uh, ja, duwen, trekken, praten. Gustavo krijgt een gele kaart en Thiago Motta krijgt een gele kaart. Voor dat duw- en trekwerk, dus in dat Strasbourggebied. Het is niet zo raar dat je alles doet om je tegenstander uit balans te brengen. Nog 3,5 minuut in deze fase. 0-0 Inter Bayern. Vrije trap, dus van Wesley Snyder. Maar het mag nog steeds niet. Want die grensrechter staat voor de bal. En de Hongaarse scheidsrechter Kassai gaat meer mensen noteren. Wie heeft hij nu weer een gele kaart gegeven? Het is mij even ontgaan in het tumult maar ik denk dat het Timo Sjoek geweest is. Nu dan uiteindelijk mag die vrije trap komen van Wesley Snijder. Bal komt in het hart van de defensie, wordt ingeschoten en naastgeschoten. En dan is het Eto'o die de rebound krijgt, want die bal wordt in eerste instantie door de linksachter Bad Stoeber uit het strafschopgebied weggekopt voor de voeten van Etoho en dan wordt die bal weer ergens aangeraakt onderweg en gaat hij naast de goal van München. Corner van Wesley Snijder. het is onder druk staan van Bayern München dat er nu misschien uit kan met een lange bal van Schweinsteiger. Iedereen van Inter behalve Sanetti is voor de bal en dan uiteindelijk klaart Sanetti dat klusje, past de bal naar de rechterkant naar Karsja en Karsja speelt hem dan over de zijlijn. Even rust dus nu voor Bayern München. Met nog drie minuten te spelen gaat Bart Stoeber halverwege zijn eigen helft ingooien. Dat doet hij naar Breno. Breno met de lange bal naar voren. Dan kan Bayern misschien even rondspelen. Kan Bayern misschien eens even kijken of er nog iets te vinden is in het, op de helft van Inter. Nou, Dat kan even niet omdat er een overtraining wordt gemaakt door Thiago Motta. De vrije trap komt er zo meteen aan. Het is 0-0 met nog 2,5 minuten lang nog voor jou Frank. Officiële speeltijd zit erop. Het is ook hier nog 0-0. Corner bij Olympique Marseille. Valbuena zorgt voor die corner, wordt bij de eerste paal weggekopt. Kan Valbuena nog een keer die bal inbrengen. Olympique Marseille in de slotfase nog even proberen om een doelpunt te maken. Maar dan wordt er afgevloten voor buitenspel. En dus kan Manchester United gaan uitverdedigen. Twee ploegen die uh, het eigenlijk een uur lang rustig aangedaan hebben. Dat was het moment waarop de ploeg van DJ Deschamps, Olympique Marseille, Mr. Olympique Marseille, hij natuurlijk. Uh op dat moment besloten de Fransen om er nog iets van te gaan maken. Manchester United voorin. Alle spelers natuurlijk uh, ge, ja, een soort van gefrustreerd. Omdat ze niet of nauwelijks in het spel voorkomen. Rooney maar één actie van gezien. Berbatov anderhalve actie van gezien. Nani hebben we alleen maar onderuit zien gaan. Op het moment dat hij een actie wilde gaan maken. En de vrije trap inmiddels genomen. Maar ook weer ingeleverd door Manchester United. Bij Lucio González. Lucio heeft in de combinatie met Brandao. Maar Brandao wordt onderuit gelopen. Alleen scheidsrechter vindt het... Geen overtreding. Everard dan voor Manchester United komt eruit met Scalls en aan de linkerkant gezocht natuurlijk naar Nani. Kijk of hij nu overeind kan blijven of die andere nopjes onder zijn schoen heeft gedaan. Hij blijft in ieder geval bij zijn eerste actie overeind, maar hij krijgt dan de bal niet voorbij zijn tegenstander Diawara Is degene die de bal over de zijlijn heen schiet en dan krijgen de Fransen ook nog een vrije trap mee van scheidsrechter Bries omdat er een overtreding zou zijn gemaakt door Nania. Het kan bijna niet anders dan dat het in het verder zit. We zitten inmiddels in de blessuretijd dat het hier 0-0 wordt na zo'n matige wedstrijd. Ja, Ronald, komt er nog een goal bij jou, dat is de grote vraag, Inter-Bayern. Ja, of wordt dit een hele andere 0-0 en daar lijkt het toch wel op met nog 45 seconden te spelen. En dan de extra tijd is het nog altijd 0-0 bij Inter-Bayern. Maar wat een mogelijkheden zijn er geweest voor beide ploegen. Ja, komt er nog een winnaar, Bayern wil wel hoor. Met Ribéry, Pasen naar de rechterkant, Robben moet wat aannemen en dan gaan dreigen. Wesley Sneijder is in directe tegenstander, Robben schiet van afstand, dat is los. En de goal is daar. De goal is daar van Mario Gomez, de spit van Bayern München. En hij doet het in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Wat een actie van Arjen Robben die van rechts naar binnen komt. Hij was er al heel lang naar op zoek in dit duel. Nu deed hij het dan. En Julio Cesar, de Braziliaan in de goal van Inter, kon die bal niet vasthouden. En daar is Gomez. Dat is een echte spits. Heeft lang moeten wachten totdat hij geknuffeld werd door Louis van Gaal. Maar dat zal van Gaal zeker doen. Want Gomez maakt zijn zevende doelpunt al in de Champions League. En wat een belangrijke. Want het lijkt er toch op dat dit de beslissende goal gaat zijn. Dat schot van Arjen Robben niet vasthouden van Julio Cesar. Twee man in de buurt. En Mario Messi, is het uiteindelijk die het laatste tikje kan geven. Een echte spitsengoal. Hij is er dol en dol en dol blij mee, zoals heel Bayern München er dol blij mee is. En je zou kunnen zeggen, dit is loon aan werken. Natuurlijk zijn er kansen geweest voor Inter, maar het gebeurde op de manier zoals Van Gaal het voorspelde. Het is vooral reactievoetbal van Inter geweest en Bayern heeft gedomineerd. In de tweede helft wat slordiger dan in de eerste helft. Het is nog niet voorbij, want Eto'o wordt nog gevonden in de buurt van het Strassobgebied van Bayern, maar nu staat er een hecht rood-wit blok om ervoor te zorgen dat Eto'o niet verder kan. Ribéry steekt nu de middenlijn over, Twee minuten extra tijd, daar is al bijna een minuut van voorbij. Ribéry, Müller, combineren aan de linkerkant op de helft van Inter. Ribéry struikelt een beetje, krijgt dan bezoek. Even kort met Swijnsteiger. Ribéry draait weer om zijn as, draait weg bij vier, vijf mensen van Inter. Ja, dit moet je uitspelen, je moet die bal laten rondgaan, je moet niks meer willen. Je moet gewoon blijven voetballen achterin en speel die anderhalve minuut die nu nog op de klok staat, speel het gewoon uit. Schweinsteiger, 2 meter over de middenlijn, speelt naar uh, Müller. Oh, Müller heeft er nog wel zin in, die komt van uh, links naar binnen. Thomas Müller nog altijd, ook nog eens even door de benen van Motta. Maar dan loopt hij zich vast en is er dus kans op een uh, counter van Inter met Snijder rond de middellijn. Het wegsturen van Eto'o, oppassen Breno zou je denken, want uh, Eto'o is levensgevaarlijk en goed geweest in uh, deze wedstrijd. En dan Bayern weer in de eigen verdediging. Schweinsteiger, Laam. Het is nog 30 seconden. Filip Laam. Philip Laam met bal aan de voet. Even naar Breno. Breno naar Laam. En krijgt Bayern dan toch iets van een revanche. Natuurlijk een andere temperatuur. Het gaat nu over twee wedstrijden. Maar toch wilde Bayern heel graag winnen van dit Inter. Vijf spelers er nog maar bij uit de finale. Acht bij Inter. Maar het is 1-0 door Gomez. In de laatste minuut van de officiële speeltijd. Als Robben nog eens aanzet. Nu aan de linkerkant. Hij probeert dan een actie op snelheid, daarmee wil hij Lucio in de luren leggen. Dat is niet zo heel erg moeilijk, maar Lucio speelt de bal uiteindelijk uh, uh, over de achterlijn. Het is uh, afgelopen, het is afgelopen in Giuseppe Meazza. Het is 1-0 geworden voor Bayern München. Het doelpunt werd gemaakt in de 90ste minuut door Mario Gomez. Het was een geweldige voetbalavond. En dan Marseille tegen Manchester United. Een wedstrijd die niet helemaal opleverde wat je ervan mag verwachten. Daar bleef het 0-0, ook die is afgelopen. and I'll be your baby tonight. Ja, voetbalclub NAC uit Breda heeft een uh, nieuwe tegenvaller op financieel gebied uh, bekendgemaakt. Het bestuur omschrijft de liquiditeitspositie als zeer zorgelijk. NAC leed eerder al een verlies van 4,2 miljoen euro over het afgelopen seizoen... en kreeg aan het begin van dit seizoen één punt aftrek wegens uh, wanbeleid. En bovendien uh, wordt er nu een onderzoek ingesteld door de KVB wegens wellicht uh, fraude. Het zou gaan om een uh, bedrag van 370.000 uh, uh, euro. Dat uh, nog open zou staan bij ECV, maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn... Ed Busselaar is vanaf 1 ma maart officieel de nieuwe algemene directeur van uh, NAC-Breda. Uh, meneer Busselaar, goedenavond. Goedenavond. Wat zult u geschrokken zijn, zeg? Ja, ik was ervan op de hoogte natuurlijk, uh, maar het is, uh, het is verre van positief, dat klopt, ja. ja. Vanaf wanneer was u op de hoogte? Nou, een paar dagen geleden. Ik, uh, ik heb wat gesprekken gevoerd en ik heb een uh, week geleden heb ik de voorlopige cijfers uh, ontvangen... En ik geloof dat afgelopen donderdag of vrijdag daar een correctie op kwam... inderdaad, over wat u net noemt, over de ECV. Ja. Hoe kan dat dan gebeuren? Ja, dan gaat u iets vragen over het verleden. Dat, uh, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat, uh, het is alleen een hele trieste ontwikkeling. En uh, we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Ja. Ik, uh, heeft u dan niet een moment gedacht van... ik ga eens even bellen met de mensen die toen verantwoordelijk waren... om te horen hoe dit kon gebeuren? Nee, ik denk wat het eerst wil doen is, ik wil de definitieve cijfers. Ik heb voorlopig de cijfers ontvangen. En pas als ik de definitieve cijfers heb, dan kan ik daar een oordeel over vellen. En die heb ik niet. Dus ik wil precies weten hoe het in elkaar zit. En dan kan ik daar een uitspraak over doen. Ja, dus u heeft nog niet eens een idee hoe het precies in elkaar zit. Dus het is niet uitgesloten dat er nog meer lijken uit de kast komen. Nou, mijn ervaring is met uh, voorlopige cijfers dat die over het algemeen positiever zijn dan de daadwerkelijke cijfers. Dus er uh, is een kans, maar ik weet niet wat. Dus uh, dat, is, dat is gewoon afwachten. Wij moeten voor 15 maart die cijfers gereden hebben. En met accept, dan, dan uh, duik ik daarin. Ja, hoe reageert u op het feit dat de KNVB heeft gezegd dat ze de, uh, fraude gaan onderzoeken? Nou, ik, Het enige wat ik weet, wij hebben morgen een afspraak bij de KNVB. En uh, ik kan u vertellen dat NAC uh, dit gemeld heeft. En ik denk dat dat uh, belangrijk is. Wij hebben het geconstateerd, wij hebben het gemeld aan de KNVB. En daar hebben we morgen een, een gesprek over. Ja, maar het kan toch ook zijn dat u heeft geconstateerd dat de fraude is gepleegd? Nee, dat, dat gebeurt door KPMG. Dat is de accountant? Ja, de accountant. Ja. ja, Maar die accountant heeft natuurlijk ook zijn handtekening gezet... onder, mag ik aannemen, de jaarrekening van 2008, 2009, 2009, 2010. Ja, daar ben ik van overtuigd, ja. Ja, en toen zat de fout er al in. Dat zou kunnen, maar ik zeg al, u, u vraagt nu uh, zaken over het verleden... en uh, daar, daar oh. kan ik op dit moment niks mee. Ik moet precies weten wat het is. Dat gaan we morgen bespreken. En dan uh, kijken we wat daar de situatie is en hoe de KNVB daar tegenover staat. Nou, is uw opdracht om te reorganiseren, want dat gaat niet goed bij NAC... Ja. Um, hoe gaat u dat doen? Nou, wat, wat we gedaan hebben, we hebben een plan van uh, aanpak uh, opgesteld. Uh, wat gedragen wordt door het bestuur en door de raad uh, van toezicht. En dat willen we gaan uitvoeren. Maar ook dat kan je pas doen, wanneer je zeker weet wat de cijfers zijn. Maar duidelijk daarin is dat er op de kosten gesneden moet worden. En we kijken ook naar een aantal uh, balansposities. En, uh, dat, is de, dat is de initiële opdracht. Ja, u kunt de zaak goed inschatten. Dus u kunt ook inschatten of er uh, faillissement dreigt voor NAC? Nou, ja, faillissement dreigt alleen. We niet heel snel ingrijpen. En dat is heel belangrijk. De liquiditeitspositie is zwaar. We hebben natuurlijk een aantal scenario's. En die scenario's die, die proberen we op zeer korte termijn uit te werken. Maar als er niks gebeurt, dan heeft hij helemaal gelijk. Dan dreigt gewoon faillissement. En wat is dan uh, in, uw op, in uw optiek nu uh, de, de oplossing? Nou, we hebben verschillende oplossingen. Maar ik vind dat correct om dat eerst met de betrokkenen te bespreken. En het eerste probleem is liquiditeit. Daar mogen we morgen ook gesprekken over. Het tweede probleem is hoe kunnen we saneren wat nut heeft. Want alleen saneren om een positieve begroting te krijgen... is niet voldoende om het negatieve eigen vermogen op termijn terug te brengen. Ja, maar bent u bang dat het uh, ten koste gaat van de sportieve prestaties? Dat er zo hard moet nou, worden ingegrepen? Nou, dat, uh, dat zou heel dom zijn. Dus uh, ik denk niet dat dat uh, de juiste insteek is. Maar we moeten wel kijken of we iets collectiefs gaan doen... of dat we iets individueels gaan doen. En dat, dat heeft met verschillende kosten te maken. Dus ik zeg, daar kan ik nog te weinig over zeggen... maar het, het kan nooit het doel zijn dat we sportief gaan inleven. En op wat voor termijn moet NAC weer gezond zijn? Nou, ja, toch binnen een jaar moet het wel weer gezond zijn, ja. Ja, dat is snel. Ja, maar je hebt geen alternatief. Nee, want het dreigt dat NAC eventueel zelfs nog in een hogere categorie terechtkomt... en dus onder curatele komt te staan van de KVB? Nou, dat wederom eerst die cijfers bespreken ja. met de betrokkenen, want dat vind ik wel de juiste volgorde. Ik, ik kan wel dingen naar buiten roepen, maar ik vind dat de mensen waar het om gaat, die dat als eerste moeten horen. En juist dat personeel is daarin erg belangrijk. Ja. Goed, ik wens u heel veel sterkte. Ik euh, dank u wel. Overigens bent u Willem II'er, hè? Nee, ik, nee ik heb, dat is niet waar. <laughs> ik, heb, euh, ik heb een tijdje bij Willem II mogen werken. En Dat heb ik met euh, zeer veel plezier gedaan. Ik euh, ben eigenlijk van huis uit AFC. Ja. Oh, kijk, ook dat nog. Oké, okay, prima. Dat maar valt goed in Ja, prima. Dat valt goed in Breda. <laughs> Zeker, Goed zo. <laughs> Dag, meneer Busselaar. Nogmaals sterk. Dank u wel. Tot ziens. <laughs> Dag. Dag. Goed. Het is uh, bijna kwart voor elf. We gaan uh, ja, over uh, problemen gesproken in het uh, voetballen. Het vrouwenvoetbal in Nederland heeft een uh, flinke tik gekregen. AZ en Willem II stoppen volgend seizoen met hun uh, vrouwenploeg. Dat betekent dat er zes eredivisieclubs, dat we ook zeggen, overblijven. Toch verwacht de KNVB dat er volgend seizoen weer een competitie met acht clubs staat. Paniek is er niet, zegt Clemens Ros van Dorp. Voorzitter van de bestuur Stichting Vrouwen. Nee, er is geen paniek. Nee, er is zoveel enthousiasme bij de clubs, zeg maar, de zes resterende clubs ook. En ook bij andere clubs die eigenlijk een beetje in de, zeg maar in de wachtkamer staan om mee te doen. Uh, dat er geen twijfel over is of we gaan weer een fantastische competitiejaar tegemoet. Maar natuurlijk, het is heel jammer, maar niet, uh, ja, niet van zo'n cruciaal belang dat we zeggen, ja, nou, nou storteren de visie in, in geen geval. Want uh, ja, je moet gewoon door. En we gaan tijd en energie steken in, uh, in clubs die heel graag willen. Nou, we weten bijvoorbeeld dat uh, uh, zeg maar een club als PSV is ook echt heel serieus aan het nadenken of het, uh, of het een keer zal toetreden. Uh, uh, misschien niet eens of, maar op welk moment. Ja, dat zijn, dat zijn heel hoopvolle signalen. En zo zijn er wel meer clubs die zeggen, we vinden dit fantastisch. Ros van Dorp kijkt dus naar de toekomst. Er ligt een uh, nieuw plan waarin bijvoorbeeld ook is opgenomen... dat er op de publieksvriendelijkere vrijdagavond gespeeld gaat worden... in plaats van op donderdagavond. Uh, ze vindt wel dat AZ en Willem II wellicht meer hadden kunnen doen... om de vrouwentak in leven te houden. Nou, als je kijkt naar uh, de clubs die, uh, die heel enthousiast meedoen en ook mee blijven doen... Um, ja, weten allemaal wel geld op hun begrotingen te vinden en ook nog met het steuntje in de rug wat ze van de KNVB krijgen en de sponsoren die ze hebben uh, aangetrokken voor het vrouwenvoetbal om uh, dat vrouwenvoetbal goed te financieren en ja, het is ook niet voor niks uh, dat je ziet dat het niveau van die meiden hartstikke omhoog gaat. Dus die clubs zijn fantastisch bezig. Het kan dus gewoon heel erg goed. Dus wat mij betreft, uh, ja, als clubs moeten afhaken, dan is dat een feit. Maar vooral op naar het uh, positieve nieuwe succes wat we gaan hebben. En uh, ja, dat is dan heel jammer dat een paar clubs moeten besluiten dat het bij hen dan niet kan. Ik, ik kan niet erachter kijken waarom dan daar niet om AZ uh, niet en FC Zwolle wel? Maar ja, zo liggen, uh, liggen de verhoudingen. Ja, waarom Zwolle wel en AZ niet? Dat vraagt uh, Clemens Ros van Dorp zich af. Max Huiberts, plaatsvervangend directeur voetbalzaken van AZ, hij verschaft duidelijkheid over het verdwijnen van het vrouwenvoetbal in Alkmaar. Nou, ja, dat is uh, puur een financiële kwestie. Uh, er is door de Raad van Commissaris en de directie gekeken naar. Uh, wat het uiteindelijk uh, AZ oplevert. Daar komt gewoon uh, geen geld binnen. Ja, dat is ondanks dat, uh, dat we natuurlijk heel succesvol zijn geweest... Is dat, uh, ja, is dat misschien wel heel erg moeilijk te rijmen. Maar daar moeten we gewoon heel erg goed naar kijken... Om, uh ja, om ook te zorgen dat wij met AZ uh, ja, de financiële huishouding weer op orde krijgen. En uh, het is niet zo uh, dat het alleen bij AZ zo is dat er, uh, dat er maar drie, vierhonderd mensen maximaal op de tribune zitten. Um, ja, We zijn daar en met name Marleen Molen na de afgelopen drie jaar heel intensief mee bezig geweest. Die, heeft, uh, die is daar echt uh, fulltime uh, is daar, is zij daar mee aan de slag geweest. En, ja, buiten dat wij in de beginfase het eerste jaar een aantal keren wat meer toeschouwers hebben gehad... Ja, zie je toch dat uiteindelijk de belangstelling daarvoor uh, ja, niet zo is als die bij het mannenvoetbal is. AZ werd de afgelopen drie jaar landskampioen en uh, nam twee keer deel aan de Champions League. Het is onder meer het werk van Marleen Molenaar. Tot en met de zomer van 2010 manager vrouwenvoetbal bij AZ. Haar reactie is helder. Nou, mijn eerste reactie is natuurlijk uh, ontzettend uh, verdrietig. En uh, mijn tweede eigenlijk ook. En, uh, maar goed, ik, ik vind het jammer. Ik kan dus niet in de keuken kijken, maar ik vraag me af dat als er misschien toch in het bestuur nog twee uh, dragers van het vrouwenvoetbal hadden gezeten, of we dan toch wel zover had gekomen. En dan zeker na drie, vier jaar die je al achter de rug hebt, wat je er al hebt ingestoken en welke weg je bent ingeslagen. En dan zeker ook uh, na de resultaten die we hebben behaald. Molenaar vreest, net als Rost van Dorp, niet voor een domino-effect... Dat, uh, dat meer clubs de stekker eruit uh, zullen gaan trekken op hun vrouwenafdeling. Het werk van Molenaar is dus niet voor niets geweest. Nou, dat denk ik niet, hoor. Ik denk, uh, AZ stapt er nu uit, en dat is heel spijtig. Maar uh, we houden toch nog een heleboel uh, enthousiaste clubs over. En, uh, en ik weet zeker dat die uh, echt een steentje zullen bijdragen... om het uit te bouwen weer en... Uh, en ik hoop dat er natuurlijk elk jaar goede nieuwe clubs bijkomen. Ik hoop dat het volgend seizoen al gebeurt. Marleen Molenaar, die aan de basis stond van het Vrouwenvoetbal bij AZ. PSV speelt morgenavond in de Europa League tegen de Franse koploper Lille. De vooruitzichten op het behalen van de volgende ronde zijn goed... Na de 2-2 uit het eerste duel. PSV trainde vanmorgen voor het laatst. Uh, verslaggever Rachna niet mee was daarbij. En ontdekte dat er weinig over Lille, maar veel over de zaak Toyvonen werd gesproken. Veel schoolkinderen vanochtend in Eindhoven... en die kwamen voor handtekeningen van de spelers... Trainer Fred Rutte had andere zorgen aan zijn hoofd. Of hij nu wilde of niet, veel vragen gingen over Ola Toivonen. De aanvaller ging afgelopen weekend langdurig op de voet van zijn tegenstander staan, van NAC. En dat leverde een berg kritiek op. Rutte reageerde in het Philipsstadion voor het eerst uitgebreid op de zaak Toivonen. Ik, ik, ik, uh, ik begrijp het allemaal wel. PSV staat bovenaan. Uh, Alle schijnwerpers zijn gericht op PSV. Nou, en Dit is een incident wat er een keer gebeurt... En... En ja, dat wordt dan wel, wel heel, heel erg groot gemaakt. Hè. Kijk, als je iemand bewust in, uh, een bewuste elleboog stoot en je loopt er langs je geeft iemand, eh, en je bewust beschadigt je daarin iemand... ja, dat vind ik nog wel een heel ander vergrijp als wat de afgelopen wedstrijd is gebeurd, hoor. Dus, dus, en, uh, maar ik kan wel begrijpen dat er, dat er heel veel commotie over ontstaat, hoor. Maar dat is de eerste keer dat, ik dat, bij hem, dat, ik dat, dat hij dat bij heeft gedaan, volgens mij. Rutte heeft moeite om toe te geven dat Toyfoners actie niet handig was. De Zweet wordt zelf afgeschermd voor de media en zegt niets deze ochtend. Maar dat doet ploeggenoot en vriend Marcus Berg wel. En die komt met een opvallende ontboezeming. Toyfoner vindt alle commotie vast niet erg, denkt Berg. Nee, ik denk dat over de half van uh, publiciteit zo is geen probleem. Ja, het is, is moeilijk. Als een spits uh, vind je dat je in elke duel een vrije trap krijgt of zo. Maar ja, de verdedigers zijn slim en uh, ja, dan moet je ook slim zijn en niet zo gekke dingen doen. Trainer Fred Rutte blijft ondertussen zoeken naar de juiste woorden... om de actie van Toyvonen nou wel of niet te veroordelen. De ene veroordeelt het als, uh, als onsportief en de andere veroordeelt het als... Uh, hè, het wordt eigenlijk een, een, een echte prof, een... Uh, Iemand die de grens opzoekt. Wat ik met hem heb besproken, dat, dat houden we altijd binnen kamers. En, uh, kijk, of het of sportief gedrag is, of de grens opzoeken van uh, de wil om, uh, om een wedstrijd te willen winnen. Nou, en Europees gezien gebeuren, uh, gebeuren dit soort zaken, dat komt, niet, dat komt wel vaker voor. Dus als je in Europa op iemands voeten gaat staan, dan nee, krijg je een duim omhoog. Nee dat, ik zeg, nee, dat zeg ik namelijk niet. Wat is de lijn maar, van maar, PSV? Wat vindt de club hiervan? Kijk, als... schrik uh, uh, ik, geef even uit ervaring als, uh, als speler zelf. En... Uh, ja, als speler zelf, dan... Uh, nou, had ik ook nog wel eens een keer het gevoel van, hé, uh, hey, daar is wel een grensje en uh, daar moet je naartoe. Alles, alles wat natuurlijk... Uh, kijk, uh, als je jouw gedrag op veld, dat, dat, dat, dat, dat, dat accepteren wij niet als club. En, en dat hebben we ook uitgesproken laatst met Jaros Vukovic. Zo'n onbezeuze tackle, ja, dat hoort niet op de, op de velden. Dat, uh, dat kan niet een, uh, iemand bewust of. Uh, of uh, breken. Maar dit was ook de... vrij bewust, toch? Ja, dat weet ik niet. Over. Kijk, natuurlijk, iedereen geeft zijn eigen interpretatie eraan. En, uh, en, uh, maar u ziet het nog ja, misschien ik... als een incident, als per ongeluk? Nou, ja, maar kijk, als, als dit repeterend is, gebeurt het iedere dag weer. Iedere dat wedstrijd... wordt gezegd, hè, dat ja. het bij hem wel erg vaak gebeurt. Ja, nou, maar nou, kijk, hij, hij is een type speler. Als je ziet bijvoorbeeld in de wedstrijden, afgelopen wedstrijden, ik heb dat een beetje, beetje opgesomd, weet je hoe vaak hij een schop krijgt? Dan, dan krijg je wel eens een, een, uh, een, een, een andere reactie daarop. En uh, ja, de, niemand heeft het beoordeeld. De, de, de KNVB heeft het niet beoordeeld of veroordeeld. Zeiden dus, de later wel dat een kaart geel op zijn plek was geweest. Ja, ik, ik las één lezing van een oud-scheidsrechter die zei in de ene media zei die van uh, het was een gele kaart is zijn plaats geweest, en de andere zei dat is een rode kaart is zijn plaats geweest. Dus, of ik, hoe, en, uh, hoe ik dat dan zo serieus moet nemen, dat, uh, dat weet ik niet. Waarom is het zo verschrikkelijk moeilijk in dit soort gevallen om gewoon te zeggen, uh, hij moet dat niet doen. Ik heb tegen hem gezegd, kijk een beetje uit. Dat is toch klaar dan? Nee, maar natuurlijk ja, maar ik, ik heb, heb ik gezegd dat, dat hij een beetje uit moet kijken. En, uh, maar in, in, in, in de betaald voetbal, en natuurlijk uh, zijn er grenzen. En die grenzen, die, uh, die mag je nooit over, overschrijden. En als die grenzen overschrijdt, dan moet de, de scheidsrechter die moet daarin optreden... En, dat is dan de scheidsraad die bepaalt hoe ver de, hoe ver de grens is en uh, wij, zeker uh, oudspelers, vinden altijd dat uh, dat scheidsraad ze moeten fluiten in, in, in de geest van de wedstrijd en ik denk dat hij dat de afgelopen wedstrijd wel heel aardig heeft gedaan. Laten we maar naar de wedstrijd gaan. Liel speelt net als een week geleden vermoedelijk niet met het sterkste elftal. De Fransen geven prioriteit aan het halen van de landstitel en de wedstrijd tegen Olympique Lyon van komende zondag. Opnieuw, Fred Rutte. Ja, een mooie uitgangspositie Euroleague. En, uh, ik heb wel heel veel vertrouwen in, uh, zeker, zeker uh, de eerste wedstrijd. Want die is altijd de belangrijkste. Daar heb ik wel heel veel vertrouwen in richting morgen. Afgelopen weekend tegen NAC speelde Bouwman niet. Speelde Engelaar niet, viel Pieters uit. Kun je iets zeggen over hun fitheid met ja, het oog op die wedstrijd tegen Liel? Nou, ten aanzien van Wilfred heb ik, uh, daar heb ik geen zorgen. Uh, Erik uh, heeft vandaag dan voor het eerst meegehobeld. Zo noemen we dat. En, en, en Orlando, dat weet ik ook nog niet. Dat moet ik uh, zo binnen even vragen. Dus dat zijn nog best wel twee bepaald serieuze twijfelgevallen? Uh, mijn gevoel zegt van niet, maar uh, ja, ik, dan moet ik even van de dokter horen. Fred Rutte was dat. Morgenavond in een extra langs de lijn van 7 tot 11 aandacht... voor PSV Lille, Ajax, Anderlecht en FC Twente, Ruben Kazan. FC Porto heeft trouwens de achtste finales van de Europa League al bereikt. Koploper uit de competitie in Portugal... ging in eigen stadion met 1-0 onderuit tegen Sevilla. Maar Porto had vorige week al met 2-1 gewonnen. Dan nog even terug naar Inter Bayern. 0-1, doelpunt komen in de laatste minuut. Tom Egbers nu met de Nederlandse spits van Bayern. Arjen Robben, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Eerst even, uh, van wie heb je het shirt? Ja, ik heb uh, die van Wesley natuurlijk. En deze is, uh, geloof ik, Sanetti. Zeg, uh, dit was wel een gevecht, hè? Ja, ja, ja Mooi gevecht. Het zijn natuurlijk uh, mooie potjes. En uh, ja, Inter is gewoon een ongelooflijk gevaarlijke ploeg. En uh, wij zijn toch meer een ploeg om die het spel wat meer willen, willen maken. Alleen dat het vinden zij natuurlijk ook prima. Zij, zij loeren op die counter en uh, ze wachten op, op jullie fout. Wachten op een foutje. En uh, dan hebben ze natuurlijk... Uh, dodelijke spelers voorin. Ik denk met name Wesley en Eto. Dat zijn gewoon de twee spelers. Als je die eruit haalt, dan heb je al heel wat problemen binnen. Had jij ook naarmate de wedstrijd naar het einde ging het idee van nou, 0-0 is ook wel prima. Ja, maar ik had wel het idee dat we zaten kansjes in. Ik zat nog te wachten op een momentje inderdaad, omdat we toch nog een goaltje konden maken. Er lag toch wat ruimte tegen het einde van zo'n wedstrijd. De ruimte toch iets groter. En nou ja, het momentje kwam. Ja, voor jou ook hè? Ja, uh, ik geloof dat Wesley inderdaad uh, voor me stond. Dus uh, ik denk nou misschien weet hij wat ik wil, maar hij reageerde te laat ik was naar binnen en ik was weg. En uh, ja, ik kon het goed uithalen. En dat leidde tot uh, de overwinning uiteindelijk? Ja, ja ik uh, zat een beetje een uh, fladder in die bal en uh, daar had hij volgens mij wat problemen. Maar hij zat er heel goed bij en uh, tikte hem uh, heel, uh, heel rap binnen. Eerst even over je hand, je manchette. Prima, wat is het precies? Ja, het is, uh, het is een aan de, aan de kleine vinger. En, uh, ik moet zeggen, dat, uh, ja, dat viel wel tegen. Het <laughs> voelt, uh, voelt niet heel, uh, heel uh, comfortabel aan. En, uh, maar goed, uh, wilde kost wat kost. Ook afgelopen zaterdag wilde ik het ook al uh, wilde gewoon erbij zijn... en uh, gelukkig toch goed kunnen spelen. 0-1 is nu gepiept? Nee, Natuurlijk niet. Uh, je echt nog dat het zwaar wordt? Ja, ja dit, dit is zo'n linkerploeg. Die, die, die is pas over als uh, het laatste jou gaat in, in München. Uh, we hebben natuurlijk, uh, ik kan er niet uh, omheen... dat we een hele goede uitkomstpositie hebben gecreëerd voor onszelf. Um, maar we zijn er nog niet. En, uh, we moeten in München zeg, zeker 100% geconcentreerd uh, 90 minuten spelen. Ah ja Robben was dat tegen Tom Egbers. Morgen om 7 uur ben ik terug. Graag tot dan met een speciale uitzending tussen 7 en 11 met al het Europa League voetbal. Zometeen met het oog op morgen met Clary Polak. Goedenavond. Zaterdag in Troskamerbreed, live vanuit de bibliotheek in Den Haag... de verkiezingen van 2 maart over het belang van provinciaal bestuur. Toen dacht ik van, ja, juist wel de provincie. Over kansen op links. Nederland heeft op dit moment een zekere weerzin tegen links. Hè? En beloften op rechts. En daarnaast willen we natuurlijk zorgen voor lagere belastingen in Zuid-Holland. Zaterdag, vanuit de bibliotheek in Den Haag, Troskamerbreed, van 11 tot 12. Radio 1, het nieuws...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 Geen megastallen, maar gutto's en kievieten. Kies partij voor de dieren. Haar naam was Sarah. De succesvolle verfilming van de bestseller van Tatjana de Roné. Met Kristen Scott Thomas. Haar naam was Sarah. Nu te koop op DVD en Blu-ray. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.